Er was ook nog even sprake van dat de verkiezingen al in juni zouden worden gehouden, maar daar kwam de Kamermeerderheid van terug. De nieuwe Tweede Kamer komt voor het eerst bij elkaar op 20 september. Dat is twee dagen na Prinsjesdag. Dat betekent dus dat de begroting nog wordt voorgelegd aan de Oude Kamer. Nieuwe politieke partijen kunnen zich tot 18 juni melden en de dag van de kandidaatstelling is 31 juli. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten van Volksgezondheid is blij dat de bezuinigingen op de persoonsgebonden budgetten worden verzacht. Het deels terugdraaien van de bezuiniging is een van de afspraken die VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie gisteren maakten met minister De Jager. Veldhuizen is blij voor de mensen met een PGB dat er dit jaar nu even rust is. Dat is fijn voor de mensen die nu een PGB hebben, maar ook voor mijn opvolger. Die krijgt dan de kans om dit met minder emoties en ophef in orde te krijgen... dan ik heb moeten doen, zei ze. Het PGB is een bedrag dat chronisch zieken krijgen om zelf hun zorg te organiseren. Tegen de ingrepen is op grote schaal gedemonstreerd. In Oekraïne zijn zeker 27 gewonden gevallen bij vier aanslagen...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 ANWB-verkeersinformatie. Het is wat drukker dan gebruikelijk op vrijdag. Er staat nu 170 kilometer file. Er is ook veel vakantieverkeer onderweg. Dat is goed te merken op de A2 bij Maastricht en ook op de A50 bij Arnhem. Op de ring van Amsterdam is het druk op de A10 West richting Zaanstad. Voor de Koentunnel staat een file van 7 kilometer. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuis en Nieuwebrug 10. A16 Rotterdam richting Breda voor de randweg Dordrecht 8. De A27 van Utrecht naar Breda tussen Hagenstein en Knop het Gorkum 9 kilometer. En op de A50 Arnhem-Os voor Knop het Valburg 8 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede middag. De lintjesregen. De Wietpas. Het is het laatste weekend dat we zonder Wietpas naar de koffieshop toe kunnen. En de gevolgen van het akkoord van gisteren. Een demissionair kabinet onderneemt doorgaans geen vergaande plannen. Maar dit kabinet doet veel meer dan alleen op de winkel passen totdat het volgende kabinet zich aandient. Het gaat vol aan de bak om bezuinigingsmaatregelen voor volgend jaar door te voeren. Daar praten we over met politiek verslaggever Michiel Breedveld. In Den Haag. Michiel, uh, vorige week leek een akkoord met de PVV in het kasthuis nog nabij. Het is nog nauwelijks een week geleden. Hè? En nu ah. waait er een totaal andere wind, zeggen we dan. Uh, maar wat betekent het nou voor dat kabinet? Nou ja, twee dingen. Veel nieuw beleid. Maar er valt ook veel af, omdat de afspraken met de PVV... En in de, de die vastgelegd zijn in het gedoogakkoord, niet meer gelden. Nou, denk bijvoorbeeld aan het Boerkaverbod, de dubbele nationaliteit... Uh, het verhogen van de griffirechten en ook het veelbesproken wetsvoorstel... werken naar vermogen met de sociale werkplaatsen... ja, dat zijn allemaal wetsvoorstellen... die uh, allemaal weinig zin meer hebben om in te dienen... zei Rutte zojuist na afloop van de ministerraad. Al die gedoogakkoorzaken staan ook in het regeerakkoord... van de twee partijen en per voorstel zul je moeten kijken... of het nog zin heeft het in te dienen. Dus heel veel dingen zullen wij niet indienen... omdat je toch al weet, dat gaat het toch niet halen nu. Die worden onmiddellijk controversieel verklaard... Hè, of die gaan... Uh, we zijn een minderheidskabinet. Het heeft ook geen zin dat als wij zeker weten dat iets het niet haalt... om dan de Kamer te provoceren. Ja, veel valt dus uh, premier Rutte heeft wel eens gezegd uh, dat hij bezig was met een programma... waar rechts-Nederland zijn vingers bij af zou likken. Ja. ja, dat is allemaal van tafel. Wat in ieder geval wel overeind blijft tot zijn grote blijdschap... is die maximumbegrotingstekort van 3 Ja, en om dat te bereiken moet er bezuinigd worden. Dat pakket van bijna 13 miljard euro. Kan dat eigenlijk voor komend jaar nog worden ingevoerd? Nou ja, veel van dat soort voorstellen komen natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen. Ook tijdens de onderhandelingen in het Katshuis zijn veel voorstellen geweest, Ook voorstellen die uiteindelijk niet in dat uh, uh, katshuisakkoord uh, uh, zijn terechtgekomen. Maar goed, wel zijn doorgerekend, zijn onderzocht. En daarom al redelijk gedetailleerd uitgewerkt. Denk daar bijvoorbeeld aan uh, de beperking van de hypotheekrente, de aanpak van de WW... En uh, ja, sommige onderwerpen zijn vandaag zelf al, zelfs al door de ministerraad besloten. Dat zijn allerlei zaken die we moeten uitwerken natuurlijk. Hè. We hebben nu vandaag een paar grote besluiten genomen... Uh, op het terrein van uh, de BTW en de nullijn. Dus de hele grote klap hebben we meteen vandaag gemaakt. Maar de komende weken zullen we echt als kabinet ja, demissionair... maar toch vol aan de bak moeten om uh, al deze afspraken om te zetten... in, uh, in concrete maatregelen. Ja, per oktober, uh, oktober dus al een uh, hoger BTW-tarief van 19 naar 21 procent you <laughs> Dat levert al gauw zo'n 4 miljard op uh, voor volgend jaar. En die nullijn voor de ambtenaren, hoorde het de premier zeggen... is ook al besloten en dat gaat zo'n 1,6 miljard opleveren. Inderdaad, een grote klapper. Ja, en voor de helderheid, daar moet wel het parlement natuurlijk nog even over stemmen. En nog even wel, ja, en dit parlement dat zit. En uh, daar zijn dus vijf partijen die zich gebonden hebben Precies. aan dit akkoord... dus dat zal geen probleem zijn. Nee. Nou goed, dan nou was uh, nog niet alles duidelijk. In ieder geval gisteravond en vanochtend ook nog niet uh, allemaal duidelijk. Bijvoorbeeld de bezuinigingen op de zorg. Ja. Daar weten we een aantal hoofdlijnen van. Maar jij weet vast en zeker wel meer. Nou, was dat maar waar. Ja. Want uh, minister Schippers heeft niet meer dan die doelstelling gekregen. 1,6 miljard, waarvan, laten we zeggen, 0,6 miljard al is, in, uh, al, al is uitgedacht. Maar dan moet zij toch nog een miljard vinden... voor die begroting van volgend jaar. En dat op een, uh, op een beleidsterrein wat jaarlijks met zo'n 15 miljard stijgt... is dat toch wel een uh, geen geringe opgave... weet ook minister Schippers van Volksgezondheid. Nou, Ik moet dat in goed overleg doen... met met uh, GroenLinks, D66 uh, en de ChristenUnie. Dus ik zal uh, moeten zoeken naar iets waar alle partijen, ook CDA en VVD, uh, zich in kunnen vinden. Ja, het is een gevoelig dossier, zien we aan uh, alle demonstraties die er geweest zijn op het gebied van de zorg. Dan denk ik, ja, in zo'n korte tijd is er dan wel iets fatsoenlijks in elkaar te draaien voor zo'n groot bedrag. Nou, er is één voordeel. We hebben zeven weken heel veel plannen kunnen maken... Daar zijn er ook weer heel veel van afgeschoten. Maar die plannen hebben we nog wel liggen. Dus uh, we hebben wel. Ik ken inmiddels die begroting wel van binnen en van, uh, van buiten. Nou, en dat uh, biedt mogelijkheden. Ze weet waar ze het over heeft. Uh, voor eind augustus zal ze dus die plannen uh, moeten indienen bij de Kamer. om nog opgenomen te worden in de begroting. die dan met Prinsjesdag gepresenteerd gaat worden. Ja, en uh, dan zullen we uh, nog heel wat overleg krijgen met nu dus nieuwe partners. Ja, nou, dat, dat is de zorg. Dat zal uh, al een huzare stukje worden, zoals je zegt. Laten we ook nog eens even kijken naar de arbeidsmarkthervormingen. Want daar moet volgend jaar ook al het een en ander gaan veranderen. Dus het terrein van minister Kamp. Gaat dat lukken? Nou, weer zo'n huzare stukje lijkt mij. Uh, er is weliswaar een politieke meerderheid inmiddels. Maar de va vakbeweging stijgt nu al. Uh, minister Kamp van Sociale Zaken, uh, bedenk je, heeft vorig jaar nog een moeizaam akkoord wordt met de sociale partners gesloten... over die verhoging van die AOW-leeftijd in 2015. Ja, en nu moet dus volgend jaar die leeftijd al met een maand omhoog... Ja.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 ja, ik werk inmiddels 41 jaar en ik denk dat ik nog een jaar of vijf, zes, zeven, acht doorga. Ja, en dat doet hij met groot plezier. Uh, maar goed, zoiets is natuurlijk niet iedereen gegeven. Denk aan de zware beroepen die het een hoop mensen beletten om tot zulke hoge leeftijd door te werken. En daar zit hem ook meteen de pijn voor de vakbewegingen. Ja, dan hebben we het dus over die AOW-leeftijd, maar dat is niet het enige. We hebben het ook nog over de beperking van de ontslagvergoeding, versloepeling van het ontslagrecht. Ja, en het is de vraag of de vakbonden zonder slag of stoot deze maatregelen zullen accepteren, want uh, ja, hun voetafdrukken op het Malieveld... zijn nog maar nauwelijks weggetrokken. Goed, en misschien komen ze er wel weer snel te staan. Michiel Breedveld, dank je wel. Ik ga verder praten met politicoloog Kees Aarts van de Universiteit van Twente. Goedemiddag, meneer Aarts. Goedemiddag. Um, als we dat zo horen en op ons in laten werken... dan gaan ze wel heel voortvarend weer te, te werk voor een demissionair kabinet. Ja, zeker. Uh, en dat is ook heel opmerkelijk. Want uh, normaal gesproken zou je verwachten dat er dan iets opnieuw geformeerd moet worden. Maar het gelukkige is natuurlijk wel in deze tijd... Dat uh, er geen enkele minister is opgestapt. Hè? Want ze waren voor de PVV alleen afhankelijk uh, voor steun uit de Kamer. En er hoeven geen portefeuille te worden herverdeeld. Uh, dus uh, het is ook een vrij unieke situatie. Nou ja, sterker nog, uh, de inkt is nauwelijks droog. Ik geloof dat het 24 uur nu bestaat, het, uh, het akkoord. En vervolgens zijn de eerste wetsvoorstellen al gemaakt. Dat is ook van een voortvarendheid. Van heb ik jou daar. Ja, uh, ik sta er ook van te kijken. Ik denk uh, net als heel veel Nederlanders van wat er allemaal deze week niet is gebeurd. Want uh, ja, een week geleden hadden we nog uh, de katshuisonderhandelingen. En uh, nu hebben we een compleet nieuwe coalitie lijkt het wel. Uh, yeah. Maar zoals al eerder gezegd is, dus, uh, heel veel plannen worden natuurlijk overgenomen. Hè. De btw-verhoging, dat soort uh, maatregelen, die schelen echt uh, miljarden uh, op de begroting. Uh, dus uh, de verwachting is dat ze dan over die... ...honderden miljoenen in de zorg, dat ze er ook nog wel uitkomen. Ja, goed, dat is het kabinet. Ondertussen ja. krijgen we vandaag natuurlijk ook ander nieuws over ons heen. Uh, want we hebben uh, een aantal mensen die zeggen... ...ja, ik wil uh, lijsttrekker worden. Arie Slop, dat ligt misschien wel enigszins ja. voor de hand... ...want dat uh, had iedereen wel verwacht bij de ChristenUnie. Maar bij het ja. CDA heeft toch ook Sibrand van Haarsma-Buma zich uh, um, gemeld vandaag. Ja. Is dat dan verstandig, meteen eigenlijk zo snel nadat uh, ja, deze zaken beklonken zijn? Nou, als je niet wilt inderdaad dat je naam uh, in de lucht blijft hangen... en uh, dat er misschien, of misschien niet nog een keer... een heel zwaar beroep op je moet worden gedaan... denk ik dat het wel goed is om uh, zo'n zware kandidaat als hij toch is... Hè? hij heeft uh, fractievoorzitter geweest nu... en hij heeft meegedaan aan onderhandelingen... Uh, om je dan nu wel te melden. Want... Het is het momentum, zeg je dan wel ja. eens. Ja, ja. Uh, anders uh, blijft uh, de naam in de lucht hangen. En uh, uh, ik denk dat het voor het CDA, maar ook voor Buma zelf... wel goed is om nu te zeggen, gewoon uh, hier sta ik. En uh, als jullie me willen, dan moet je het ook nu zeggen. Ja, het is uh, niet zo wat een andere professor wel eens uh, zei... van ik word genoemd, dat dat uh, voldoende is. <laughs> nee, ik, ik zou daar uh, zeker in dit CDA en met, uh, met dit verleden... Uh, zou ik daar niet uh, op gokken. Want het is natuurlijk wel een partij... die nog een, uh, een heel groot probleem op te lossen heeft. En dat is... Uh, die verdeeldheid die in 2010 bleek. Want dat is natuurlijk de vraag: krijgt hij veel concurrentie dan, laten we zeggen, ook van het andere kamp? Ja, ik denk, uh, dat zou nog kunnen, natuurlijk. Maar ik denk dat uh, Buma een relatief. Uh... Onbeschreven is in dit uh, hele Hij is paraat. aanvaardbaar voor beide. Hij is, hij is aanvaardbaar voor Als je van voor, Kampen mag spreken, ja. Uh, uh, ja. natuurlijk. Het, het CDA trouwens, dat wordt vandaag ook duidelijk, heeft er opeens 200 leden bij gekregen vandaag. Dat vind ik zelf opmerkelijk. Maar hoe kijkt u er tegenaan? Nou ja, 200 is... Uh, dat dat uh, zijn er nog uh, heel veel te gaan, zou ik bijna zeggen. Maar uh, het is natuurlijk wel uh, zo. Het CDA heeft zich nu losgemaakt uh, van uh, de PVV. Uh, dat is een hele duidelijke stap geweest. Dat hebben ze ook... Uh, ...hard geroepen, uh, ja. in ieder geval de afgelopen week. En uh, dat, dat uh, neemt denk ik toch wel, wel wat kou uit de lucht... Uh, ...bij heel veel mensen die uh, uh, toch wel overwegen om op die partij te stemmen. En dan hebben we die andere middenpartijen, want we hebben hem zelf net uh, ook gehoord... Hè, ...van Haas maar die zei van we hebben het over de middenpartijen... ...en de PvdA hoort ook bij die middenpartijen. Nou, daar moeten we het ook nog eventjes over hebben. Ja. Um, want de achterban van de Partij van de Arbeid is verdeeld over het akkoord. Hè. Eén vandaag heeft vandaag een peiling gehouden. De, de helft is ongeveer voor, de helft is tegen... En Lodewijk Asscher, tot voor kort toch een van de mensen die gezien werd als een mogelijke nieuwe leider van de Partij van de Arbeid... zegt, nou, het is wel een goed akkoord, terwijl Samson tegen was. Ja, van je partijgenoten moet je het altijd hebben. Natuurlijk in de Partij van Arbeid. Uh, ja. dat, uh, dat blijkt wel vaker. Maar ik denk ook voor de Partij van Arbeid geldt... Uh, dit is heel moeilijk. Net als voor GroenLinks uh, uh, hebben ze een achterban... die op deze punten uh, enigszins verdeeld is. Hè. Ga je nou mee uh, de verantwoordelijkheid voor het landsbelang uh, nemen? Of zeg je van nee, wij staan aan de linkerkant... en uh, wij willen niet met alle maatregelen... Maar heeft dat dan, dan gevolgen, die verdeeldheid binnen de PvdA? Want ik bedoel, het is een worsteling, dat snap ik. Ja. Maar heeft dat gevolgen? Dat heeft zeker gevolgen. Maar uh, de vraag is eigenlijk hoe de Partij van de Arbeid... Uh, uh, de balanceeract eigenlijk uh, naar de verkiezingen toe uh, kan volvoeren. Want uh, natuurlijk heeft het gevolgen, maar uh, je kunt een goed verhaal verkopen. En daar is in principe ook voor uh, Samson nog tijd voor uh, in de aanloop naar de verkiezingen. Het is nog niet allemaal verloren. Nee, dat is uh, mijn punt. Uh, het is niet zo dat uh, gisteren de Partij van de Arbeid de verkiezingen heeft verloren. Dat is echt uh, onzin. Het is hooguit een slechte start. Ja. Meneer Aerts, ik dank u wel voor het heldere commentaar. Graag gedaan. Zometeen. Ja, zometeen gaan we naar Tilburg, want dit is het laatste weekend dat je zonder wietpas naar de koffieshop kunt. En nu gaan we naar Edwin Gerritsen van de ANWB, want Edwin, de vakantie komt op gang en dat betekent ook meer files op de vrijdagmiddag. Ja Bert, het is wat drukker dan gebruikelijk en je merkt het vooral in het midden van het land. Op de A2 bij Maastricht is het al de hele middag druk en ook op de A50 bij Arnhem. Fielers die verder opvallen staan op de A12 van Den Haag naar Utrecht... voor Nieuwebrug 9 kilometer. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 8. De A27 van Utrecht naar Breda tussen knoopert everdingen en de brug bij gorkum bij elkaar 15 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journal met Bert van Sloten. De Wietpas die wordt gewoon ingevoerd per 1 mei. Het is niet teruggedraaid door het kabinet. Vanochtend heeft de rechter in Den Haag namelijk ook uitspraak gedaan... in een kort geding van koffieshophouders. Die vonden de pas discriminatie... De Wietpas, ik leg het nog maar een keertje uit... is bedoeld om overlast terug te dringen, vooral in de grensstreek. En onze verslaggever, Jeroen de Jager, is in de coffeeshop Toermalijn in Tilburg. Uh, Jeroen, um, zijn daar veel buitenlanders die op dit moment denken... van nou, nog één keer weekendje Nederland? Nee, ik heb uh, nog niet veel gezien. Ik zit natuurlijk op te letten naar de buitenlandse kentekens die hier voor de deur uh, parkeren. Maar dat is niet zo. Al zegt de eigenaar hier wel, ongeveer 18, 20 procent van zijn klanten is uh, buitenlandse, vooral Belgen natuurlijk, die dan uh, even de grens oversteken. Uh, ze zijn er niet blij mee hier, uh, Bert, met uh, die wietpas. En ik heb eigenlijk nog uh, nergens een koffieshop. want de afgelopen maanden hebben we dat wel vaker gedaan, yeah. nergens een koffieshop gevonden... Uh, die, uh, die met die wietpas uh, kan leven. Dat is een ingewikkeld ding, hoor. Dat leeft maar echt ja. heel erg. Maar ja, ze, ze moeten eraan ze geloven. Moeten, Jeroen, maar hoe gaat het dan volgende week? Want vanaf dinsdag is het verplicht. Ja, ja, ja. dat is de vraag uh, bijvoorbeeld hier aan Willem Vuchs, de eigenaar van Toermelijn. Uh, net nog contact gehad met de gemeente, begrijp ik, uh, over de uitspraak van de rechter. Dat die wietpas er echt moet komen. Uh, gaat u meedoen uh, aan die wietpas? Um, nou, wij gaan daar als uh, individuele gaan we daar niet aan meedoen. Wij gaan dus inderdaad de wetgeving die dus nu wordt opgelegd... het uh, verplicht discrimineren en het uh, registreren van uh, klanten... daar gaan we niet aan meedoen. Dus u gaat de wet overtreden vanaf dinsdag? Um, wij gaan de nieuwe wet overtreden. Wij denken wel onszelf te houden aan de grondwet. En uh, die achten wij toch ook uh, vrij hoog. Ja, niet discrimineren, grondwet artikel 1. Dat klopt, artikel 1. En die staat duidelijk in. Zeg, en als u gaat de overtreden, wat betekent dat dan? Nou, dat kan als gevolg hebben dat er natuurlijk uh, gehandhaafd gaat worden door de politie. En dat wij daar uh, ja, beboet voor gaan worden en uh, gesanctioneerd. En uh, de eerste keer dat je overtreedt, uh, begrijp ik, krijg je waarschuwing, tweede keer? De tweede keer is drie maanden sluiting. En ja, ik, heb, ik begrijp ook dat uh, de burgemeester natuurlijk aan alle tijden kan afwijken van zijn straf. Dus hij zou in feite eigenlijk al de waarschuwing voorbij kunnen gaan. En bij de eerste overtreding al een, een straf opleggen. Hoe kunnen sluiten? de boel kunnen sluiten, inderdaad. En... Terwijl hier, uh, want dat moet ook gezegd uh, Bert, uh, heb ik begrepen in ieder geval, uh, de gemeenteraad hier in Tilburg is tegen die wietpas, hè? Dat klopt, uh, de, de voltallige gemeenteraad en niet voltallig, maar in ieder geval een grote meerderheid is absoluut tegen de wietpas. Recent nog een motie aangenomen ook, die de burgemeester eigenlijk verplicht om toch met uiterste zorg om te gaan met de invoering van de wietpas. En de, en de consument en de, de eigenaren niet met een, een, een, een omding op te zadelen. Ja. Nou, u gaat hem over Treden. Dus even de vraag: wat gaat er gebeuren als die wietpas wordt ingevoerd? Gaan alle klanten zich registreren, meneer? U bent hier uh, net geweest om wat te kopen. Gaat u uh, vanaf dinsdag die wietpas uh, uh, gebruiken? Uh, nee, meneer. En dan? Uh, dan, dan, dan komt u nergens meer binnen? probeer ik via andere kanalen aan mijn behoeften te voldoen. En heeft u die al een beetje verkend? Wat voor andere kanalen er zijn? Uh, nee, dat nog niet. En dat betekent dus, zoals we eigenlijk vroeger uh, deden, gewoon bij de Huisdealer? Uh, bijvoorbeeld. Ja, en dat is dus, Bert een beetje het gevaar uh, dat uh, in die steden waar uh, die wietpas nu wordt ingevoerd, ja, daar dreigt gewoon wel een illegaal circuit te ontstaan. En de vraag is of we dat wel willen. Het is het gevolg van het uh, beleid. En de rechter heeft uh, vanochtend gesproken en je probeert de uh, ontwikkelingen in kaart te brengen. Dankjewel, je komt straks nog een keertje terug, uh, Jeroen de Jager. Het is negen minuten voor half zes. De dag van de lintjesregen. Meer dan 3400 mensen zijn vandaag verrast met een koninklijke onderscheiding. Bekende Nederlanders zoals de actrice Karitefse, pianist Kort Bakker. maar vooral minder bekende landgenoten stonden vandaag in de belangstelling. Bijvoorbeeld in Groningen, waar de jongste en oudste vrouwelijke gedecoreerden van dit jaar een lintje kregen. 10 uur stadhuis van Groningen. De mensen die wel weten dat hier zometeen lintjes worden opgespeld. verzamelen in de hal. Allemaal mooi.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 Wat ik kan zeggen aan iedereen, ik ben heel blij van dit land. En bijzonder, bijzonder dagen ik heb ik vandaag uh, gezien hier. En toen ik kwam binnen, ik zei, oh, wat betekent, wat er gebeurt hier? Misschien is er iemand uh, vertrouwen uh, of wat?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 als jongste in Nederland. Oh, denk je wel. Dank wel. Een paar uur later, even verderop, in de stad... in het uh, buurtcentrum het Florishuis. Rob Kaufman is de voorzitter van dit uh, wijkcentrum. Uh, we zitten aan uh, de lange tafel. En naar wie gaan we toe? We gaan naar mevrouw Beukema. En mevrouw Beukema zit nu in een uh, verpleeghuis omdat ze, nou, ik begreep heb, haar heup heeft gebroken. En we gaan naar mevrouw Beukema, omdat ze hier al meer dan 40 jaar... Uh, een van de gastdames in de ontmoetingsruimte Schuine Café is. En ze is 92, dus ze is wel een volhouwer. En wat voor functie heeft dit buurtcentrum, dit wijkcentrum... voor dit, dit deel van de stad, Groningen? Ja, dit is, uh, hier komen toch uh, zo'n duizend mensen per week voor wat een wijkcentrum doet. Allerlei soorten activiteiten van het ouderwetse kaartclubje... het biljartclub, tot zumba, tot Nederlandse les voor getone vrouwen. Al dat soort uh, activiteiten met als doel natuurlijk uh, ontmoeting. Uh, ontmoeting staat centraal in een wijkcentrum. Het verheugt mij bijzonder u te mogen melden... dat het bij Koninklijk Besluit van 16 december 2011... Uh, Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd u te benoemen... ...tot lid van de Orde van Oranje Nassau. Ja, ik heb heel veel werk gedaan, maar met heel veel plezier... Met heel veel plezier. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel hoor. Zeker Beukema de Vries. 92 jaar in onderscheiden dus. Ook in Engeland heeft de koningin veel lintjes uitgedeeld de afgelopen tijd. Wel 400.000. Maar wat blijkt, tientallen mensen proberen daar via ebay die lintjes weer te verkopen. Ze hebben liever het geld dan de eer. Zo lees ik op de site van de NOS dat een brandweerman 150 pond... dat is zo'n 180 euro, wil hebben voor zijn medaille. En de Britse regering is erg verdrietig daarover. Overigens in Nederland is dat bij wet verboden, het verkopen van je onderscheiding. Ik kom nog even terug op het bezuinigingsakkoord van gisteren... want veel organisaties bestuderen vandaag wat daar nu exact in staat... en wat dat ook voor hen betekent. Zo ook de geestelijke gezondheidszorg. Een van de concrete maatregelen is dat er 40 miljoen euro minder bezuinigd wordt... op de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg. Paul de Rooij is van GGZ Nederland. Meneer de Rooij, um, nou, is dat gunstig nieuws of niet? Ja, dat is zeker gunstig nieuws, omdat je met 40 miljoen uh, een heel groot deel of een deel van de eigen bijdrage kunt terugdraaien voor mensen die uh, kwetsbaar zijn, die ernstig ziek zijn en die het vaak ook helemaal niet kunnen betalen. Het is minder gunstig nieuws, omdat er een heel groot deel van de eigen bijdrage wel nog steeds blijft. Oké, okay, en hoe zit dat dan in elkaar? Wie betaalt er dan nog wel een eigen bijdrage en wie niet? Ja, Het akkoord is daar niet helemaal duidelijk over. Uh, er was een eigen bijdrage ingevoerd voor een opbrengst van ongeveer 150 miljoen. Uh, voor de hele tweede lijns GGZ. gezet en ook voor een heel groot deel van de eerste lijns GGZ. gezet. Met deze 40 miljoen zou je, uh, en wij denken dat dat de bedoeling is van het kabinet... ...want daar was ook een motie over aangenomen in de Tweede Kamer... ...voor de kwetsbaarste groepen uh, de eigen bijdrage kunnen terugdraaien. En de kwetsbaarste groepen dat zijn mensen die ernstige psychiatrische aandoeningen hebben... En het zijn meestal ook de mensen die op de laagste inkomensgrenzen zitten. Dus op het bestaansminimum of daaronder zelfs nog. Ja, nou is er toch ook een bezuiniging al ingevoerd in januari? Ja, naast de invoering van de eigen bijdrage op de GGZ is er fors bezuinigd. Uh, uh, bijna 400 miljoen. Dus de GGZ is zwaar getroffen in, uh, in de bezuinigingen bij het ja, volgende kabinet, kan ik ondertussen uh, bijna zeggen. Dit verzacht het een beetje. Uh, nog steeds vinden wij het heel vreemd dat de GGZ zo eenzijdig getroffen wordt. En dat er bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor de GGZ is ingevoerd, maar niet voor andere soorten van zorg. Nee, maar, maar die maatregelen die in januari zijn ingevoerd, die worden niet teruggedraaid. Voor zover u het nu kunt bekijken. Die worden niet teruggedraaid. Er staat een nieuwe bezuiniging van 1,6 miljard voor de zorg uh, ingeboekt. Ook dat is nog heel onduidelijk uh, hoe die precies uh, vormgegeven wordt. Maar nou, wij gaan ervan uit. Dat dat niet voor ons zal zijn uh, en dat de GGZ ondertussen voldoende geraakt is. Ja, maar in ieder geval, u komt tot de conclusie dat het misschien voor een klein beetje de vlag uit kan uh, vandaag. Maar u bent er nog niet. Ja, er zijn 200.000 mensen, denk ik, heel erg blij. En een hoop hulpverleners blij omdat er gewoon hulp kan worden aan mensen die uh, anders uh, uitzorg zouden blijven. Maar er is nog een hele weg te gaan om uh, het verschil tussen de GGZ en de rest van de zorg weer gelijk te trekken. Dat is helder. Meneer De Rooy, ik dank u wel voor uw korte en snelle toelichting.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 Onder de P van de A-kiezers is ruime steun voor het akkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Ze sloten het gisteren, dat akkoord. Dat blijkt uit onderzoek van het tv-programma Eén vandaag. Bijna de helft van de P van de A-kiezers vindt het geen goede keus van partijleider Samson om niet mee te doen aan de onderhandelingen over dat akkoord. Van alle kiezers staat 69% achter het akkoord. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten van Volksgezondheid is blij dat de bezuinigingen op de persoonsgebonden budgetten, de pgb's, worden verzacht. Het gedeeltelijk terugdraaien van de bezuiniging is een van de afspraken in het akkoord dat gisteren in de Tweede Kamer werd bereikt. Tegen de ingrepen is op grote schaal gedemonstreerd.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 En als ik er voor deze keer vanuit mag gaan dat op die dag niemand zit te wachten op alleen maar regen en bewolking, dan heb ik eigenlijk wel goed nieuws, maar dat vertel ik u zo. Want we hebben eerst nog een weekend te gaan natuurlijk. Morgen, zaterdag, wordt een leuke weerdag, want de verschillen zijn erg groot over het hele land. Het is namelijk 10 graden in Den Helder en 21 in Maastricht. En daarbij waait het ook flink aan de kust, terwijl het in het zuidoosten van het land juist wel meevalt. Wel is het overal bewolkt en kan het flink regenen. En dan zondag. Ook dan overheerst de bewolking en regent het soms. De temperatuurverschillen zijn wel wat kleiner. 14 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. En aan de wind verandert er weinig. Koninginnennacht nacht verloopt dan bewolkt met vooral in het noorden in eerste instantie nog regen. De wind zwakt af en het is met 8 graden vrij zacht. En dan Koninginnedag. Het begint met een enkele bui, maar al vrij snel is het overal droog en zijn er flinke zonnige perioden. Het wordt 16 tot 20 graden bij maar heel weinig wind. Pas tegen de avond neemt de bewolking toe en vallen er buien, soms stevige. Maar al met al is dus het een hele mooie dag voor vrijmarkten en lekkere buitenactiviteiten. Aan de B-verkeersinformatie. Door het begin van de meivakantie is het wat drukker dan gebruikelijk. De meeste vertragingen heeft de verkeer in het midden en zuiden van het land. Files die verder opvallen staan op de ring van Amsterdam... de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 6 kilometer. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht voor Nieuwebrug 9. A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 8 kilometer. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20... hoek van Holland richting Gouda voor knoopert brechtseplein staat 5 kilometer via de rechte is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Breda staat tussen Knobbert-Everdingen... en Gorkum 9 kilometer.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 De NOS, het Radio 1-journaal. Ze verdedigden de bezuinigingen op de PGB's met hand en tand. Job zei het net al. Maar vandaag zegt staatssecretaris Veldhuizen van Zanten blij te zijn dat de bezuinigingen zijn verzacht. Dat is een van de begrotingsafspraken die gisteren zijn gemaakt. De kans is groot dat meer mensen hun PGB kunnen houden. Verslag even Matthijs van de Wiel: was bij de 13-jarige Maïm en haar gezin. Zij zijn afhankelijk van zo'n persoonsgebonden budget. Iets voor half vier komt hulpkracht Petra binnen. Zij wordt betaald vanuit de PGB. Ja, ik kom voor uh, Mayim uh, of voor de andere uh, zeg maar, cliënten voor mij. Zorgen, gewoon aandacht geven, spelletjes spelen. Hoeveel uur per dag? Drie uur per dag. even wachten, even wachten, even wachten. Je moet nodig, hè. Hou Want een paar minuten later komt Mayim thuis van school. Ze wordt thuisgebracht met een busje. Nou Mayim, hey, fijne vakantie. Mayim is 13. ze zit in een rolstoel... en ze heeft 24 uur per dag zorg nodig. Dag, prettig weekend. Ze heeft een aantal dingen. Ze is spastisch, dat betekent heel stijf. Dus daar door kan ze helemaal niet zoveel. Ze moet geholpen worden met, met eten, met aankleden, met naar het toilet gaan. Ze is licht verstandig gehandicapt. Ze is hartpatiënt. En ook nog epileptisch. Dus uh, uh, in het rijtje veel dingen heeft ze het meeste gekregen zo'n beetje. De ouders uh, Michelle en Marcel die hebben een persoonsgebonden budget. Dat betekent dat u zelf mag bepalen hoe u het geld uitgeeft. De zorg die zij nodig heeft. Zij geeft u het aan uit eigenlijk, behalve aan Petra. Ja, de, we hebben nog een tweede iemand ingehuurd. Dat is een onderwijzeres. En nog een derde af en toe is Priscilla. Er zijn mensen die we inhuren omdat we soms avonds iets uh, moeten doen. Ja, meestal voor ons werk, want ons sociale leven dat is een beetje helemaal om dat kind heen. Onze agenda zit echt gekoppeld aan, aan, uh, aan, aan de BGB'ers. Als de afschaffing was doorgegaan, wat had dat dan betekend voor u? Nou, minder, minder hulp, hè? minder zorg uh, in huis. En ook zorg door andere mensen dan, dan Petra, en Priscilla en uh, de onderwijsres. Ja, dat betekent gewoon uh, dat we uh, beroep konden doen op thuiszorg... De staatssecretaris heeft altijd gezegd... de zorg blijft, het wordt anders georganiseerd. Ja, en daar zijn we nog heel angstig voor. Kijk, we kunnen heel goedkoop en heel goed efficiënt... hebben wij onze hulpen nu ingekocht, zoals het dan heet. Hè? Uh, we betalen ze en ze komen wanneer wij dat willen. Het is een 13-jarige meisje, maar ze moet volledig verzorgd worden. En we komen die mensen gewoon heel flexibel inhuren. En die mensen zijn gewoon bekend bij, bij mijn dochter. Uh, en ze wil gewoon die mensen, die haar billen wassen... ze wil geen vreemden aan, aan de deur. En ja, bij zorg in natura krijg je thuiszorg... Dat is niet efficiënt en dat is duurder ook. Hè. Ik, ik heb wat verder aangevraagd, maar je kan beter gewoon zelf uh, mensen in dienst nemen. We zijn eigenlijk heel, heel blij dat er gisteren sowieso dat kabinet is gevallen. Hè, dat gedogen kabinet. En dat daardoor uh, ook een aantal partijen uh, gevochten hebben voor die pgb om dat te behouden. Je hebt u niet te vroeg, want we hebben gisteravond in het debat gezien... dat eigenlijk de conclusie was, dit staat er nu, maar uh, als er straks een nieuwe coalitie is, nieuwe kamermeerderheid... dan kan alles weer veranderd worden. Ja, ik hoop dat de mensen heel wijs zullen kijken... naar de consequenties van het behouden van die pgb. Heb je nog geen zekerheid? Nee, absoluut niet. Maar ik probeer wel met een heel grote club te lobbyen. Hoe dan ook, dat gaan we voor elkaar krijgen. Door te zorgen dat alle regeringspartijen... nu uh, dit soort dingen in hun partijprogramma gaan opnemen. Want het is voor ons een kans om het te behouden. Hè? Ook in de aanloop naar de verkiezingen toe. Kassa. Kassa. Wat verkoop je? Bootschappen. Is het leuk spelen met Petra? Ja. En jij, Maïm, je bent heel blij als Petra kan blijven. Ja. Goed nieuws dus voor mensen die afhankelijk zijn van het persoonsgebonden budget. De kans is groot dat dat PGB, zijn aangepast, blijft bestaan. Directeur Aline Saars van Persaldo, dat is de Belangenvereniging... van Mensen met een Persoonsgebonden Budget nu aan de lijn. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. We hebben een aantal mensen met een PGB gesproken... maar er is nog wel erg veel onduidelijkheid. Want wie behoudt er nou wel de PGB en wie niet? Kunt u helderheid scheppen? Ja, nou, ik kan ook niet helemaal helderheid scheppen... maar het is in ieder geval... Door de partijen heel erg naar voren gebracht. En ik heb gisteren nog contact met vier partijen erover gehad. Dat ze vinden dat de maatregel zoals die dit jaar is ingegaan. Dat zeg maar mensen onder de tien uur, elke week tien uur zorg nodig hebben. niet meer voor een PGB kunnen kiezen. Dat dat teruggedraaid moet worden, maar. Dat het wel strenger gekeken moet worden naar wie stroomt daarin, wie mag er zo'n PGB ontvangen. Tot nu toe was daar eigenlijk uh, nou weinig uh, uh, toegangscontrole, zeg maar. He, iedereen die een indicatie had voor de AWBZ mocht voor een PGB kiezen, welke reden je daar ook maar voor had. En wij zagen als persoon en dat er soms. Daardoor groeide het natuurlijk ja, ook enorm. Groeide het zo dus enorm. eigenlijk is de afspraak die gemaakt is: we gaan aan het begin, dus als mensen een PGB gaan krijgen, ja. uh, dan gaan we gewoon uh, uh, kijken welke criteria er zijn. Daar stellen we goede, strenge criteria voor op. Precies. Hè? Bijvoorbeeld, nu is het ook uh, mogelijk om voor zo'n PGB, tenminste, was het mogelijk voor hele korte tijd, bijvoorbeeld als je je been had gebroken, ook zo'n PGB uh, aan te vragen. Nou, wij vinden dat het echt moet gaan over mensen die langdurend afhankelijk afhankelijk zijn van zorg. Ja, zoals we net in de reportage ja, hoorden. Dat, dat soort kinderen, dat soort mensen, ja. daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Maar moet je dan ook uh, de, de, de, het hele stelsel van nu tegen het licht houden? Dus mensen die nu al een PGB hebben... en die waarschijnlijk of, uh, die, die in de toekomst er dan niet meer aan zouden voldoen? Uh, dat is altijd lastig natuurlijk. Hè. Die mensen die werden nu eigenlijk al geconfronteerd met de beslissing... u mag het PGB houden tot eind jaar uh, 2013. Dan zou er iets gebeuren wat dat allemaal betekende, dat weten we nog steeds niet. Nou, dat wordt nu anders. Dus die mensen zaten al allemaal in onzekerheid. Wie uh, mag er eventueel door naar... Nou ja, een vervanger, wie moet er ja. naar de reguliere zorg? Dat was heel onduidelijk. Wij zeggen nu... Kijk heel goed naar hoe mensen kiezen. Mensen waarbij het echt wat toevoegt in hun leven. Hè, die heel lang zorg nodig hebben. Maar die ook heel efficiënt en goed kunnen inkopen. Hè, die voorwaarden kunnen stellen. Daarvan vinden wij dat die mensen gewoon dat PGB moeten kunnen krijgen. Ja, want dan is er ook nog het verhaal dat het uiteindelijk ook nog bezuinigt als je mensen een PGB geeft. Maar dan is er nog één ding. Uh, dit is nu een akkoord uh, wat bereikt is. En u weet ook, op 12 september zijn er uh, verkiezingen. Dan kan het misschien wel weer helemaal heel anders liggen. Ja, nou wij denken dat het echt niet aan de orde is. Uh, er zijn nu vijf partijen die tot dit akkoord zijn gekomen. We weten van ook de P van de A dat ze, als het aan hun had gelegen... die maatregelen terug hadden gedraaid. De, de SP is daar ook heel kritisch op. Ziet ook de meerwaarde van de U bent er niet bang voor, hoor ik PSB. al. Wij zijn daar echt helemaal niet bang voor. En dan die staatssecretaris nog even. Die horen we, die Veldhuizen van Santen van de Volksgezondheid. Mm. Um, die verdedigde toch die afschaffing van die PGB's. En die zegt nu opeens dat ze blij is met de afschaffing van de maatregel. Wat denkt u als u dat hoort? Ja, dat is natuurlijk heel lastig. En vooral voor de mensen die zo ontzettend in angst hebben gezeten. Nou, maar ik bedoel, wat denkt u van een politicus die... Ja. Uh, mag je het woord draai gebruiken? Nou, dat mag je natuurlijk gebruiken. Maar eigenlijk denk ik dat ze nu zegt wat ze echt vindt. En dat ze uh, toen ze de maatregel moest uh, verdedigen dat uh, moest doen omdat het kabinet een beslissing neemt... en daar volgens mij zelf niet helemaal achter stond. Ja, maar het was wel mooi geweest als ze dat toen ook zo had gezegd. En zo is dat, helemaal. Mevrouw Saas, ik uh, dank u wel voor het verhaal. Oké, okay, graag Daag. gedaan. Gaan we naar het Vaticaan, want het Vaticaan dat heeft er schoon genoeg van. Steeds vaker leggen namelijk brieven en informatie uit... over corruptie, nepotisme en dat allemaal in Vaticaan Dat moet binnenkort verleden tijd staan. Want, Bas Mesters, het Vaticaan gaat grof geschud inschetten. Ja, de 82-jarige Spaanse kardinaal Herranz. En dat is een belangrijke man, want dat is een belangrijke man van Opus Dei. Een club die bekend staat om de strenge wijze waarop ze haar eigen leden onder controle houdt. En deze Herranz moet gaan onderzoeken wie de lekken zijn binnen het Vaticaan. En hij heeft daar nog twee andere commissarissen voor. En samen zullen deze drie privédectectes van het Vaticaan het lek boven moeten krijgen. Ja, maar Bas, ik zeg, het Vaticaan gaat grof geschud inzetten... en jij zegt een 82-jarige kardinaal. Dat klinkt gek. Ja, God, de gemiddelde leeftijd in het Vaticaan... ligt iets hoger dan uh, in de rest van de wereld. Dat en dit zijn waar. wel mensen die, die uh, van wanten weten... deze man heeft in 2007 ook eens een keer... Uh, zo'n intern onderzoek ingesteld. Toen was er een priester die was, werd betrapt... op uh, het uh, jongensverleiden tot homoseksueel gedrag... En deze eh, herans heeft deze priester toen bij de kraag gevat. Blijf staan, het is een heel moeilijke opdracht... om binnen de bureaucratie van het Vaticaan de waarheid boven water te krijgen. Dus het is nog niet zeker of het hem zal lukken. Ja, wat het doel van hem is vooral om te voorkomen dat de brieven uitlekken... en laat zeggen, informatie naar buiten komt. Ja, en dat is ook een beetje het curieus aan de hele zaak. Want uh, als je nou kijkt naar de brieven die gelekt zijn... dat zijn schokkende brieven van de vice-gouverneur van Vaticaanstad. Die klaagde medewerkers aan... die bevriende aannemers extra veel lieten verdienen. En die opdrachten mochten uitvoeren... die eigenlijk goedkoper hadden kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld de kerstboom op Sint-Pietersplein. Die zou 250.000 euro te duur zijn geweest. Dat is een enorme boom met een stal. Dat, dat kost heel veel geld, maar het kostte nog meer geld dan nodig. Je zou zeggen het Vaticaan gaat uitzoeken waarom intern mensen uh, aan nepotisme doen en ja, aan corruptie. Pak, pak de nee, corruptie het Vaticaan aan. Con concentreert zich dus in eerste instantie... op degene die deze brieven hebben doen uh, lekken. Ja, zodat er een soort hek om het Vaticaan heen gezet uh, kan worden... en het verder gewoon welig kan tieren? Of is dit te negatief geformuleerd? Nou ja, je moet het natuurlijk zo zien. Elke institutie, een bedrijf, een overheid... Zal altijd, probeert altijd de klokkenluiders aan te pakken en te isoleren... En het Vaticaan is de oudste institutie ter wereld en die probeert dat ook gewoon. Alleen het is de vraag of het gaat lukken omdat, zoals gezegd, die Vaticaanse bureaucratie heel veel krochten kent. En het is maar de vraag of je erachter komt wie nu echt de lek, het, het, het lek is geweest in het Vaticaan. <laughs> het lek moet niet bovenkomen. Nee, het lek moet gedicht worden. Dat is het. Dankjewel Bas. Bas Messers was dat vanuit Vaticaanstad. Straks slecht nieuws uit Spanje. De toch al zo hoge werkloosheid daar is nog verder opgelopen. De verkeersinformatie met veel mensen onderweg naar een vakantiebestemming. Edwin Gerritsen. Ja, de meivakantie begint en er zijn wat meer mensen onderweg. En dat is vooral te merken in het zuiden van het land en het midden van het land. Daar zijn de files wat langer. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Daarbij is een caravan gekanteld. Tussen Blijswijk en Zoetermeer staat nu drie kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda... zijn bij een kettingbotsing vijf personenauto's betrokken. Tussen Schiedam en Brechtseplein staat zes kilometer file... en de rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De wietpas die komt er per 1 mei. Volgende week dinsdag is dat. De rechter in Den Haag heeft vanochtend bepaald... dat koffieshophouders onterecht zeggen dat de pas een vorm van discriminatie is. Verslaggever Jeroen de Jager is daarom in koffieshop Tourmalijn in Tilburg. We horen hem het vorige uur al eventjes. Jeroen... Um... Wat betekent dat nou als ze gedwongen worden om toch die wietpas te gaan invoeren? Nou, de regels zijn bij, uh, bij die wietpas dat je als uh, coffeeshop maximaal 2000 wietpassen mag uh, uitgeven. Dus uh, niet meer dan dat. Uh, op dit moment heeft de koffieshop hier bijvoorbeeld Toemer ja, die tellen niet echt, maar hij denkt uh, in ieder geval veel meer mensen die hier binnenkomen lopen. Dus uh, je moet er in je bedrijfsvoering uh, gewoon helemaal terug. Je kunt uh, misschien, Willem Vurgs, uh, personeel ontslaan. Komt, de, komt het daarop neer als je direct alleen maar die 2000 leden mag hebben hier? Nou, de toekomst uh, die wordt zeker onzeker. En uh, een, een, een zekere toekomst die is er niet meer in het koffieshopleven. Dus inderdaad, uh, de banen die kunnen ook op de tocht staan. Dat is zeker waar. Heeft u het daar al over gehad met personeel? Van, ik heb geen Garantie meer voor iedereen? Ja, we hebben een aantal weken geleden inderdaad het personeel bij elkaar geroepen. en die onprettige mededeling moeten doen. dat wij geen toekomst voor hen kunnen bieden. Ja, nou, is het nieuws, uh, luisteraars. dat uh, we hebben rondgebeld. In al die grensgemeentes. En we weten in ieder geval nu dat in Tilburg acht van de elf koffieshops... die zullen zich niet gaan houden aan de, aan de Wietpas vanaf aanstaande dinsdag. Dus die gaan de wet overtreden. En de burgemeesters van de grensgemeenten waar de Wietpas wordt ingevoerd... die zeggen allemaal, we gaan streng handhaven. Dus dat wordt leuk. U gaat zich ook niet houden, meneer Vurgs, aan die uh, Wietpas. Uh, gaat overtreden, dat betekent eerst een waarschuwing. Daarna moet u sluiten. Direct gaan hier acht van de elf koffieshops dus, uh, dus dicht voor drie maanden. Ja, dat risico zit er inderdaad aan te komen. En ja, een hele ongezonde situatie. En toch denken wij dat het noodzakelijk is om de privacybelangen van onze klanten te beschermen. En om niet te hoeven discrimineren. Want wij vinden nog steeds dat dat niet toepasbaar moet zijn op een stad als Tilburg. Die geen overlast kent, geen drugstoerisme kent. En dan is de wettelijke grondslag in onze ogen niet te vinden. Dat wordt wel interessant als al die koffieshops hier drie maanden moeten sluiten. Wat voor situatie krijgen we dan? Als, als al die uh, cannabisgebruikers ineens nergens meer terecht kunnen. Ja, als dat echt zo zou zijn, dat zou betekenen... dat je een enorme toevlucht krijgt natuurlijk. Nog groter dan nu al zal zijn in het illegale circuit. En dat toont toch aan hoe belangrijk het, het bestaan van een koffieshop is. En, en ja, wij denken van uiteindelijk met deze regels... Uh, hak je de koffieshop de nek af en dan zullen alle koffieshops op het termijn moeten sluiten. Ja, het is, uh, dat is wel... Wel bijzonder, dat Nederlands koffieshopbeleid was redelijk tolerant. Uh, we hebben gezien uh, dat er hier in Tilburg waren veel meer koffieshops. Uh, die zijn, uh, dat, dat is al in een aantal teruggebracht. Hoeveel waren er hier vroeger? Nou, er zijn er ooit wel rond de twintig geweest. Nu nog maar elf. Uh, ze mogen vervolgens ook uh, minder gram per, uh, per koper uh, verkopen. Dus je ziet langzaam dat dat tolerante beleid... Uh, de nek wordt omgedraaid? Ja, dat klopt. Het uh, traject is al uh, enige jaren ingezet om de coffeeshop dus de, de nek om te draaien. En dit lijkt wel een uh, nou, de finale doodsteek. Dus vandaar dat wij daar ook echt voor willen waken dat dat gebeurt. En ons recht gaan zoeken door middel van een bodemprocedure op te starten. En dus de, de, de wettelijke haalbaarheid van deze regel aan te kaarten. Dit is nog maar het begin Bert. Uh, de grensgemeenten zijn aan de beurt per 2013. Ook Amsterdam. Alle andere steden van Nederland. De Wietpas. Het zal nog tot veel discussie gaan leiden, vermoed ik. Jeroen De Jager was dat vanuit Tilburg. Vrijdag 27 april, dat is het vandaag. Maar het is geen goede dag voor Spanje. Want de kredietstatus van het land werd naar beneden bijgesteld. Van A naar BBB+. En daarbij werd vandaag bekend dat inmiddels 1 op de 4 Spanjaarden werkloos is. Bij mensen onder de 30 ligt dat percentage zelf rond de 40 procent. Hercanon Marcel Jans is verbonden aan de Universiteit van Madrid. Meneer Jansen, dat is dus opnieuw een slecht nieuwsdag voor Spanje. Wordt er een beetje gereageerd in Spanje op deze cijfers? uiteraard gereageerd. Ja, het is een, een mix van ja, een groeiend gevoel van onmacht en in vele gevallen denk ik angst uh, voor de toekomst. De situatie is hier de laatste zes maanden uh, ernstig verslechterd. En uh, uh, het lijkt erop alsof er de komende maanden nog steeds uh, meer werklozen bij gaan komen. Veel mensen zijn dus uh, uh, uh, benauwd dat ze in de toekomst een baan kunnen verliezen. Yeah. Uh, uh, en daarbij komt dan nog de, ja, het doembeeld van een mogelijke ingreep in Spanje. Als Spanje het uiteindelijk uh, zelf niet zou redden, en we weten uh, bijvoorbeeld uh, uit de gegevens van Portugal... dat dat uh, desastreuze gevolgen voor de sociale welvaart zou kunnen hebben. Dus ja. hij uh, wordt echt met angst en beven... Ja, dat kan ik me voorstellen, maar ik, ik laat het een beetje namelijk op me inwerken. Uh, uh, werkloosheid gestegen tot 24 procent, jeugdwerkloosheid nog veel hoger. En ik zie hier van die getallen, ook op NOS.nl... dat in 1,7 miljoen huishoudens geen enkel gezinslid werk heeft. Dan denk ik, hoe redden die mensen dat? 1,7 miljoen mensen zonder baan, ja, huishoudens zonder baan en de helft daarvan zonder recht op een uitkering. Uh, uh... Dat betekent dat deze mensen ofwel hun spaargeld moeten aanroepen, uh, uh, hulp moeten zoeken bij familie, ofwel, uh, ja, ik denk de, in de informele sector uh, uh, een baan moeten zoeken. En dat is waarschijnlijk een van de verklaringen waarom we nog steeds redelijke sociale rust hebben hier in Spanje: dat er toch mogelijkheden zijn om uh, bij gebrek aan een uh, uh, goede baan, eventueel uh, zwart werken of uh, uh, klussen en op die manier uh, toch proberen om de uh, eindjes bij elkaar te knopen. En ik had het al over de jeugdwerkloosheid. Daar zie ik een getal wat helemaal duizelingwekkend is tegen de 40%. Uh, tegen de 40% voor uh, werknemers beneden de 30%. En als we naar mensen kijken tot 25 jaar, dan ligt het boven de 50%. Ja. Uh, dus uh, mijn studenten... Uh, uh, met een universitaire titel, als die op dit moment op de arbeidsmarkt uh, komen... Ja, dan is het heel normaal dat ze uh, meer dan twee jaar werkloos zouden zijn. Ja, en wat betekent dat dan? voor, voor een, een, het is eigenlijk een soort verloren generatie. Ja, de paradox is dat Spanje het land is wat de meeste jeugdwerkloosheid creëert... en eigenlijk in de laatste jaren de minste initiatieven heeft genomen... om dat uh, probleem... Aan te pakken. Uh, uh, en uh, we weten dat uh, jongeren die langdurig buitenspel uh, buiten staan, uh, uh, daar echt gedurende een hele uh, loopbaan problemen uh, van, van op, mee oplopen. En dat betekent dat er dus inderdaad een, een risico bestaat dat er een generatie van jongeren langdurig buitenspel komen te staan. En dat zijn de meest hoogopgeleide opgeleide mensen op de Spaanse arbeidsmarkt. Dus uh, uh, dit legt echt een enorme wissel ook op de toekomst van Spanje. Ja, en uh, je zou zeggen, uh, de nieuwe regering die gekozen is... ook met een programma om die werkloosheid een beetje op te lossen... die neemt uh, krachtige maatregelen. Doen ze dat ook? Maar men heeft krachtige maatregelen genomen uh, om die arbeidsmarkt te flexibiliseren. Maar op het moment beperkt zich dat tot een versoepeling van het ontslagrecht. En uh, het wordt eenvoudiger om lonen te verlagen. Er zijn eigenlijk geen maatregelen genomen om... Uh, de, toestroming van, de instroming van werklozen naar banen te bevorderen. Uh, sterker nog, er wordt drastisch bezuinigd, bijna anderhalf miljard euro. op het beleid om uh, bijvoorbeeld uh, uh, werklozen zonder uh, scholing. om ja. die te trainen. Ja, precies. Dat, dat zouden ze wel moeten doen, begrijp ik uit uw woorden. Inderdaad. Nou ja, en vandaag dus al die vervelende en hele slechte cijfers. Meneer Jansen, ik dank u wel voor de toelichting daarop. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Eva de Jong. De middag en avond kant de borduren nog even voort op het begrotingsakkoord dat gisteren werd gesloten. De macht ligt weer in het midden, concludeert NRC Handelsblad in de nieuwsanalyse op de voorpagina. Het akkoord over de bezuinigingen voor 2013 heeft alles op zijn kop gezet. Maar wie heeft gewonnen moet nog blijken, schrijft de NRC. Parool, het parool komt middag meer tot dezelfde conclusie midden. Triomfeert. PvdA kijkt toe, zegt de voorpagina. De krant benadrukt dat GroenLinks als enige linkse partij het bezuinigingsakkoord steunt. Met een waagstuk van je welste zet GroenLinks-leider Jolanda Sap zich weer op de kaart. PvdA van Diederik Samsom staat buitenspel, al dus het parool. Economen zeggen in het parool dat het akkoord dat gisteren is gesloten onvoldoende is. Alles beter dan de bezuinigingsmaatregelen die in het mislukte Catshuisakkoord waren opgenomen, dat wel. Maar bijvoorbeeld de BTW-verhoging is op lange termijn minder effectief, omdat de koopkracht daardoor daalt. De economen in het parool zijn ook minder te spreken over de afspraken over de pensioenleeftijd. Het is goed dat het taboe van tafel is, vinden ze, maar het gaat te langzaam. De levensverwachting stijgt nog steeds sneller dan de pensioenleeftijd. En ook op de woningmarkt verandert nog te weinig, vinden ze de economen. En ook in de buitenlandse media en op Twitter is het proces over de wietpas doorgedrongen. Het nieuws is inmiddels bekend. In de grensprovincies kunnen de liefhebbers van wiet en hash alleen nog maar in een koffieshop terecht als ze een pasje hebben. Een poging van koffieshophouders om de maatregel tegen te houden stranden vandaag bij de rechter. Het nieuws is ook doorgedrongen tot de potentiële drugstoeristen in België en Duitsland. Op de website van het laatste nieuws schrijft een PP in een reactie op het bericht dat de champagnekurken door de lucht vliegen bij de maffia. Die heeft enkel voordeel bij het illegaal houden van softdrugs. Een ander vraagt zich af wat er eigenlijk klopt van het argument dat de wietpas de overlast bestrijdt. De helft van de buitenlandse klanten van koffieshops haalt vijf gram wiet en is weer verdrokken, zegt hij. De schrijver gaat ervan uit dat de mensen die de beslissing hebben genomen, daar gewoon niet mee kunnen omgaan dat er wiet gerookt wordt. Diverse twitteraars voorspellen gouden tijden voor straatdealers. Want toeristen in de grensprovincies kunnen voor een blootje dus alleen nog terecht bij de illegale dealers. Grootste nadeel voor de koffieshops is het verlies aan omzet. De website van de BBC spreekt een uitbater van een omzetverlies van 90%. Wegpatrouilles van de federale politie in België... hebben het advies gekregen om geen zogeheten... verbeterde diesel of benzine meer te tanken. Dat nieuws staat in de standaard. Reclame voor brandstoffen, met name als V-Power of Excellium suggereert dat het verbruik daalt, omdat de motor efficiënter zou draaien. Helaas is het effect minimaal, maar het prijsverschil is groot. Per tank kan het zo'n 7,5 euro schelen. Het draait allemaal om marketing. Wat in sommige gevallen werkt, maar niet in alle. Het schijnt toch uh, minder te vervuilen, dus uh, vandaar. We zijn bereid om die prijs te betalen. Ik heb altijd gewone gepakt, dus we doen ze ook veranderen. Nooit problemen mee gehad? Nooit problemen. Maar bij de garage geloven ze niets van die verbeterde brandstoffen. Als dus je gewoon een diesel gebruikt waar dat dan voor ontwikkeld is... en je rijdt je goed warm en je doet er geen korte afstandjes mee... dan denk ik dat je het beste zou dat je de gewone diesel tankt. Oftewel, je moet gewoon diesel tanken, zei deze laatste meneer. Dankjewel, Ewart. We gaan het straks hebben over de Partij van de Arbeid. Want uit de jongste peiling blijkt dat de Partij van de Arbeid... erg veel kiezers is kwijtgeraakt. Dat zo, na de Koninginnedag 2012.